Er moet binnen een redelijke termijn een parlementair onderzoek komen door de Tweede Kamer der Staten-Generaal naar het functioneren van de rechtsstaat. De aandacht zal moeten worden gericht op het ontmantelen van criminele constructies en onderzoeksscheiding van kerk en staat. Daarbij gaat het om de gerichtheid op illegaal gewin. En systematisch misdaden plegen met ernstige gevolgen voor de samenleving en in staat zijn deze misdaden op betrekkelijk effectieve wijze door collusie af te schermen en het bijzonder door de bereidheid te tonen fysiek geweld te gebruiken en tegenstanders door middel van corruptie uit te schakelen in een onderwerp waar onderzoekers fijnhoudt boven kerkbruin is maar van bunter meer dan tien jaar geleden over buigende schijn van bonafiditeit door de overheid die ze wekken met rapporten en toespraken over mensenrechten fungeren als dekmantel voor illegale activiteiten. De georganiseerde criminaliteit heeft zich ook weten te infiltreren in de Europese Commissie en de Raad van Europa, zelfs in de Verenigde Naties, gezien hoegenaamd niets.